De koning van de rivier Op het pad langs de rivier stond een lange grijze man en naast hem een klein meisje. De man tilde het meisje op en zei Dag klein meisje van me, wees braaf en denk aan me. Op een dag zal ik terugkomen, dan heb ik een zak vol goud bij me en dan ga ik nooit meer weg. De man zette het kleine meisje neer en liep langs de rivier naar de haven. Daar lag een groot schip op hem te wachten. De vader van het kleine meisje was matroos op dat schip. Susanne, zo heette het kleine meisje, liep langzaam terug naar het dorp aan de rivier. Ze huilde zachtjes toen ze langs de plek liep waar de zwanen in de rivier zwommen. Ze dacht aan de dag dat haar vader een van de pasgeboren zwaantjes had geholpen. Een jongen uit het dorp had een touw aan het pootje van het jonge zwaantje gebonden... en er heel hard aan getrokken. Het pootje was toen gebroken. Haar vader had het pootje gespalkt en voor het zwaantje gezorgd... totdat hij weer kon zwemmen. De vader van Suzanne was een goed mens. Hij kon niet verdragen dat een ander mens of een dier pijn werd gedaan. Hij geloofde niet dat iemand dat met opzet kon doen. Daarom had hij ook niet gemerkt dat de huishoudster, die voor zijn dochtertje moest zorgen als hij er niet was, eigenlijk een slechte vrouw was. Hij dacht dat ze net zoveel van Suzanne hield als hij. Maar de vrouw zorgde helemaal niet voor het kleine meisje. Suzanne kreeg bijna niet te eten en ze moest zelf voor haar kleren zorgen. En daar was ze eigenlijk nog veel te klein voor. Suzanne ging elke dag naar de rivier om met de zwanen te praten. En al had ze zelf weinig te eten, ze gaf de zwanen toch elke dag een paar korstjes brood. Ze hield veel van de zwanen en ze wist zeker dat de zwanen haar ook aardig vonden. De jonge zwanen groeiden op. Ze raakten hun bruine nestveertjes kwijt en ze kregen er een prachtig wit verenpak voor in de plaats. Ze waren nu al meer dan een jaar oud. En de zwaan, die door haar vader was verzorgd, ...was de grootste en de mooiste van de jonge zwanen. Als hij voor zijn zusjes en broertjes uitzong... ...leek het net alsof hij wilde zeggen... ...kijk eens naar mij, ik ben de koning van de rivier. De jonge zwaan hield heel erg veel van Suzanne... ...en hij at uit haar hand. De maanden gingen voorbij... ...en de vader van Suzanne kwam nog steeds niet terug... Het duurt ook een hele tijd voordat je een zak vol goud hebt verdiend, zei het kleine meisje tegen haar vriendjes, de zwanen. Op een dag zei de huishoudster dat ze weggingen uit het dorp. Ik heb geen zin om nog langer zo'n hoge huur te betalen, zei ze. Suzanne huilde en vroeg of ze in het dorp konden blijven wonen, maar de vrouw was onverbiddelijk. Ze tilde Suzanne op de wagen en reed weg. Ze reisden twee dagen. Op de avond van de tweede dag stopte ze voor een hoog, oud huis in een smalle straat in een stad. De huishoudster had in dat huis een klein zolderkamertje gehuurd. Susanne was heel ongelukkig in de stad. Ze miste het dorp en de rivier en vooral de zwanen. Ze was bang dat haar vader niet zou weten waar hij haar moest zoeken als hij terugkwam van zee. Ze kon er met niemand over praten, want de huishoudster had gezegd dat ze een pak slaag zou krijgen als ze met de andere mensen in het huis zou praten. Op een dag zat Suzanne bedroefd voor het open zolderraam. Opeens hoorde ze het geklapwiek van vleugels. Ze keek omhoog en zag een prachtige zwaan. Hij vloog langzaam over de daken van de huizen en keek naar alle kanten. Zou dat een van mijn zwanen kunnen zijn, dacht Susanne. Misschien zoekt hij wel naar mij. Maar de zwaan zag haar niet en vloog verder. De volgende dag vloog de zwaan weer langs het zolderraam. Het kleine meisje strekte haar armen uit en riep... Zwaan, zwaan, neem me mee naar de rivier. Houd je mond, zei de huishoudster boos. Je zult de rivier voorlopig niet meer terugzien. Susanne zei niets, maar die avond wachtte ze totdat de vrouw in slaap was gevallen. Ze knoopte een oude sjaal om haar hoofd en liep zachtjes de trap af de straat op. Het was mijn zwaan, zei ze tegen zichzelf, en als hij mij niet kan vinden, moet ik hem gaan zoeken. En ze holde weg van het huis door de donkere stille straten. Ze holde totdat ze weer bomen en struiken zag. Toen ging ze tegen de buitenmuur van een boerderij zitten om wat uit te rusten. Maar ze was zo moe dat ze in slaap viel. Toen de zon opkwam werd ze wakker. Haar voeten deden heel erg pijn. Susanne liep verder. Ze kwam bij een vijver. Ze liep het koele water in om zich een beetje te wassen. En opeens zag ze aan de overkant van de rivier een prachtige zwaan. En de zwaan zag Suzanne. Hij klapte met zijn vleugels van vreugde en zwom naar haar toe. O, mijn lieve zwaan, riep Suzanne. Ze ging op haar knieën zitten en sloeg haar armen om zijn lange hals. Ze leunde met haar hoofdje tegen zijn zachte witte veren. Heb je me gezocht? vroeg ze. Ze keek omhoog naar zijn zwarte kraaloogen. De zwaan boog zijn slanke hals en streek met zijn snavel over het haar van het meisje. Neem je me mee naar de rivier? vroeg Suzanne. De zwaan keek haar aan en tot verbazing van het kleine meisje begon hij te praten. Ja, ik zal je meenemen als je niet bang bent om op mijn rug te vliegen. Suzanne was helemaal niet bang. Ze ging op de rug van de zwaan liggen en sloeg haar armen stevig om zijn hals. De zwaan klapwiekte met zijn vleugels en vloog omhoog. Suzanne luisterde een tijdje naar het geluid van de vleugels en de wind, maar ze was zo moe dat ze in slaap viel. Toen ze wakker werd, lag ze op een bed van bladeren verscholen tussen het riet. Ze ging rechtop zitten en keek om zich heen. En toen zag ze een zwaan die naar haar keek. Ze is wakker, riep de zwaan. En meteen kwamen er een heleboel zwanen naar haar toe. De laatste was de zwaan die door haar vader was verzorgd. Hij kwam naar Suzanne toe en legde een stuk brood op haar schoot. Hij sloeg een vleugel om haar schouder en zei... Je vader heeft mijn leven gered en jij hebt ons eten gegeven toen je zelf bijna niets had... Nu zal ik voor je zorgen totdat je vader thuis komt. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben de koning van de rivier. Susanne bedankte hem met tranen in haar ogen en begon toen van het brood te eten, terwijl de zwanen vriendelijk naar haar keken. Hoe wist je waar ik was, lieve zwaan? vroeg Susanne. Ik heb aan alle vogels gevraagd of ze je gezien hadden antwoordde de zwaan. De zee wisten het niet, maar een uil had je op de wagen zien zitten en heeft dat aan de zwaluwen verteld. En die zijn eerst naar je op zoek gegaan. Een van hen ontmoette een zwaluw uit de stad. En die vertelde dat hij een klein meisje op een zolderkamertje had horen zeggen dat ze terug wilde naar de rivier en naar haar zwanen. Ik ben toen naar de stad gevlogen, maar daar zag ik zoveel zolderkamertjes dat ik niet wist naar welke ik moest zoeken. Maar als je mij niet had gevonden, was ik zeker naar je blijven zoeken. De zeemeeuwen hebben beloofd, zei hij verder, dat wanneer ze het schip van je vader in de haven zien, het ons zullen komen vertellen. Tot dan blijf je bij ons. Dit eilandje is van de zwanen en de andere watervogels en wij zullen je eten brengen. Smorgens vroeg mag je zwemmen in de rivier, maar nooit overdag, want dan kunnen de mensen je zien. Suzanne was heel gelukkig bij de zwanen. Overdag bleef ze op het kleine eilandje dat goed verborgen lag tussen het hoge riet. Soms zwom ze tussen het riet door naar de nesten van de wilde eenden. Die zijn eigenlijk heel bang van mensen. Maar de koning van de rivier, de vriend van Suzanne, had de eenden verteld dat ze niet bang voor haar hoefde te zijn. Ze waren nu zelfs goede vrienden geworden. S'avonds als de maan scheen, of smorgens vroeg, zwom Suzanne in de rivier. Dan zag ze de velden en het voetpad langs de rivier en het dorp waar ze had gewoond. Eén keer werd ze gezien door een man die in de rivier zat te vissen. De man vertelde in het dorp dat er in de rivier een vee woonde. Maar niemand geloofde hem. De koning van de rivier kwam Suzanne elke dag eten brengen. Hij verzamelde het eten in een mandje dat Suzanne van Riet had gevlochten en dat hij in zijn snavel droeg. Soms vloog hij naar de watermolen waar de vrouw van de molenaar hem brood gaf. Maar meestal zwom hij naar de bakkerij in het dorp. Het dochtertje van de bakker zat op de muur langs de rivier dan al op hem te wachten. Ze gaf hem de broodjes en krentenbollen die haar vader de vorige dag niet had verkocht. Af en toe gaf ze de zwaan zelfs een plak koek. Het meisje vond het grappig dat de zwaan van koek hield. Ze kon natuurlijk niet weten dat de koek niet voor de zwaan was, maar voor Susanne. Weken gingen voorbij en Susanne begon weer kleur op haar wangen te krijgen. De zwanen vonden dat ze iedere dag mooier werd. Susanne voelde zich heel gelukkig, maar ze maakte zich zorgen over één ding. Haar oude versleten jurk. Ze zou zo graag een nieuwe jurk hebben voordat haar vader terugkwam. Ze zei het tegen de moeder van de koning van de rivier. En die sprak erover met haar zoon. De volgende dag, zei ze tegen Suzanne, mijn zoon zegt dat hij je kan helpen. De vrouw van de bakker hangt elke maandag haar was in de tuin. Als een van de jurken van haar dochtertje buiten hangt, zal hij die van de waslijn halen en meebrengen. Is dat niet een goed idee? Maar Suzanne schudde haar hoofd. Nee mevrouw Zwaan, zei ze, het is goed bedoeld, maar het kan niet. Ik heb van mijn vader geleerd dat je nooit iets van een ander mag wegnemen. Mevrouw Zwaan en de koning van de rivier waren heel verbaasd. Susanne probeerde uit te leggen waarom het verkeerd was. Ze dachten dat ze het begrepen. Maar toch kon de koning van de rivier het niet laten om elke maandag even te kijken of de wind soms per ongeluk een van de jurken van de waslijn had geblazen. Op een dag keek Suzanne morgens vroeg naar een boer die zijn land aan het ploegen was. Opeens zag ze een paar zeemeelen. Nieuws! We hebben nieuws! riepen ze. Een van hen vloog een paar maal over het kleine eilandje in de rivier en landde toen tussen het riet. Suzanne en de zwanen keken hem vol verwachting aan. De zeemeel vertelde dat hij over een schip op zee had gevlogen en dat hij de matrozen met elkaar had horen praten. Een van hen, een lange man met grijs haar, had over zijn dochtertje Suzanne verteld. Misschien waren er wel meer matrozen die een dochtertje hadden die Suzanne heette. Maar de zeemeeuw had toch begrepen dat het de vader van het kleine vriendinnetje van de koning van de rivier moest zijn. En toen vertelde hij dat het schip op weg was naar de haven. Susanne was zo blij dat ze begon te dansen en te zingen. Maar de zwanen zeiden dat ze stil moest zijn. Stel je voor dat de mensen haar zouden horen. Susanna ging naast mevrouw Zwaan zitten. Ze dacht er diep over na hoe ze aan een nieuwe jurk moest komen. De koning van de rivier keek haar even aan. Opeens zei hij... Ik ga zelf kijken of die matroos de vader van Susanne is. Hij vloog naar het schip dat even buiten de haven voor anker lag. Het was laag water. Dat betekende dat het schip niet voor de volgende ochtend de haven zou kunnen binnenvaren. Een paar matrozen stonden aan dek. Kijk daar eens, riep een van hen en hij wees naar de zwaan die op het water landde. Hij lijkt precies op de zwaan die ik verzorgd heb toen hij nog jong was, zei een lange man met grijs haar. Ik noemde hem Kleine Prins. Misschien is hij wel gekomen om me te begroeten. De andere matrozen lachten... en gingen verder met het inpakken van de geschenken... die ze voor hun vrouwen en kinderen hadden meegebracht. Kralen, zijden-sjaals, zakdoeken en kleding. De lange grijze man haalde een prachtig geborduurd kledingstuk tevoorschijn. Het was gekreukt... ...omdat het maandenlang opgevouwen in een kast in zijn hut had gelegen. Wat een mooie jurk is dat, zei een van de matrozen. Zulke mooie jurken hebben alleen prinsessen aan. Deze jurk is ook gemaakt voor een prinses, zei de grijze man. Maar de prinses wilde de jurk niet hebben. Ik heb hem gekocht op een markt in Perzië van een oude vrouw. Zij heeft er maanden aan gewerkt. De jurk was wel duur... Maar hij zou mijn dochtertje heel mooi staan. Hij spreidde de jurk uit op het dek, zodat de kreuken er een beetje uit zouden gaan. Het was echt een prachtige jurk. Er waren kleurige bloemen en vlinders op geborduurd. En bovenaan, in het midden van de jurk, was een stralende zon van goudkleurige stof genaaid. De oudste matroos op het schip bekeek de jurk nog eens goed. Ik heb over de hele wereld gereisd, zei hij. Maar ik heb nog nooit zulk fijn borduurwerk gezien. Die jurk zal geluk brengen. Terwijl de man dat zei, begon het te waaien. En opeens hoorden de matrozen het geklapwiek wiek van vleugels. De zwaan vloog in grote cirkels rond de mast van het schip. De wind blies de jurk van het dek. De matrozen probeerden hem op te pakken... Maar de zwaan was vluchtig. Hij dook omlaag, pakte de jurk met zijn snavel beet en vloog weg. De lange grijze man keek hem verdrietig na. Hij had niet genoeg geld meer over om een andere jurk te kopen. De jurk was zo duur geweest dat hij verder alleen nog een snoer voor zijn dochtertje Susanne had kunnen kopen. De volgende morgen ging Susanne vroeg zwemmen. Toen ze terugkwam bij het eilandje, zag ze tussen het riet een prachtige jurk liggen. De koning van de rivier zei dat ze de jurk moest aantrekken, maar hij wilde niet vertellen waar de jurk vandaan kwam. Susanne was zo blij dat ze niet verder vroeg. Ze deed de jurk gauw aan en vlocht een krans van bloemen om in haar haar te doen. Ze nam afscheid van alle watervogels, behalve van de zwanen. Die brachten haar naar de oever van de rivier en daar verstopte ze zich achter een paar struiken. Intussen was het schip de haven binnengevaren en de matrozen waren al van boord gegaan. De lange grijze matroos liep over het voetpad langs de rivier naar het dorp. Af en toe keek hij verbaasd naar de zeemeeuwen in de lucht. Het leek wel of ze met hem meevlogen. Als ze een stuk voor hem uitgevlogen waren, kwamen ze weer terug en zweefde rond boven zijn hoofd... terwijl ze luid Op Opeens zag de man een meisje aankomen over het pad. Ze stond even stil... keek naar hem en holde toen naar hem toe. Susanne sloeg haar armen om haar vader heen... en begon te huilen van blijdschap. De zeemeeuwen hielden op met krijzen en de zwanen zwommen stilletjes weg. Susanne en haar vader hadden elkaar zoveel te vertellen dat ze tot het donker werd aan de oever van de rivier bleven praten. Susanne had van de vogels gehoord dat er nu iemand anders in hun huisje in het dorp woonde. Dat geeft niet, zei haar vader. We slapen vannacht in de herberg. Ze stonden op en Susanne keek nog één keer naar het eilandje in de rivier. Toen zag ze de zwaan. Vader, zei ze. Dit is de koning van de rivier die zo goed voor mij heeft gezorgd. De matroos nam zijn pet af en zei. Koning van de rivier, nu begrijp ik waarom ik je vroeger kleine prins heb genoemd. Ik dank je voor alles wat je voor mijn kleine meisje hebt gedaan. Welterusten, lieve koning van de rivier, tot morgen, zei Suzanne. Suzanne en haar vader liepen naar de herberg. Daar hoorde ze dat de oude veerman met pensioen ging. De vader van Suzanne kon veerman worden en mocht met Suzanne in het mooie veerhuisje bij de rivier wonen. In de jaren die volgden vertelde hij aan iedereen die hem met de boot naar de andere kant van de rivier bracht het verhaal van de koning van de rivier. En dan wees hij naar de zwaan die waardig zijn hals boog. En de koning van de rivier was best een beetje trots op wat hij had gedaan voor Susanne en haar vader.